Dit is Radio 1 met Jan Mon en Suzanne Bosman. En straks debat hier in Café De Kroon in Amsterdam... over de 32-uurige werkweek. Arbeidsduurverkorting terug van weg geweest. Is dat nou nodig in de participatiemaatschappij of niet? En de nu 39-jarige Marijn Brouwers brengt een ode... aan de 30 jaar geleden overleden Frans Halsema. In Radio 1 vandaag na het NOS Journaal. Ewout hey, Viktor Yanukovych, die vorige week Oekraïne ontvluchtte, heeft op een persconferentie in Rusland gezegd... dat hij nog steeds de wettige president van het land is. Hij zei dat hij door bedreigingen aan zijn adres en aan zijn gezin... gedwongen werd de hoofdstad Kiev te verlaten. Maar dat niemand hem heeft afgezet. Verslaggever Gert-Jan Dennekamp. Hij legt uit.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 Janukovic vindt dat er zo snel mogelijk een referendum moet worden gehouden over de toekomst van Oekraïne. De verdreven president zei dat hij doorgaat met de strijd voor de toekomst van het land. Oostenrijk, Zwitserland en Liechtenstein bevriezen de banktegoeden die Oekraïners er hebben. Ook de verdreven Oekraïnse president Yanukovych en zijn zoon kunnen niet bij hun geld in Zwitserland. Het land onderzoekt of hij en zijn vertrouwelingen geld via Zwitserse rekeningen hebben witgewassen. Oostenrijk zegt dat het de tegoeden heeft bevroren op verzoek van de nieuwe machthebbers. De tegoeden zijn van mensen die worden verdacht van mensenrechten en corruptie in Oekraïne. In Amsterdam is de schrijver en columnist Hugo Brandt-Kostjes overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Verslaggever Jeroen Wielaert. Hugo Brandt-Kostjes was uh, ten eerste een groot taalkundige... en dat bleek bijvoorbeeld uit het boek uh, Opperlandse Letterkunde... wat hij schreef onder zijn pseudoniem Battus. Maar daarnaast was hij ook zeer polemisch... Uh, in de hoedanigheid van uh, Piet Grijs bij Vrij Nederland... en Stoker in de Volkskrant. En dat boek Opperlandse Taal en Letterkunde... werd bekroond met de Multatuli-prijs. Heeft Brandkostius de PC-hoofdprijs toegekend... maar de toenmalige minister van Cultuur Brinkman... weigerde hem de prijs te overhandigen... omdat hij Brandkostius teksten beledigend vond. Hugo Brandkostius was 78 jaar.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 Bondscoach Louis van Gaal heeft voor de oefeninterland tegen Frankrijk... drie debutanten opgeroepen. NOS-verslaggever Bas Tegela. Alsof ze het erom gedaan hebben is er eentje van Ajax, eentje van Feyenoord... eentje van Twente en eentje van PSV. Uh, Boetius, Klaassen, Promes en Rekiek, die zijn er allemaal bij. Ik denk wel dat die lijst van 33 wel ongeveer de lijst is... waar, uh, waar het gaat gebeuren met één of twee uitzonderingen. Dus als je daar nu niet bij zit, bij die grote lijst van 33... dan zou ik, nou, dan zou ik mijn vakantie misschien toch wel durven boeken al. De Interland is op 5 maart in Parijs. Het weer wisselvallig met in het zuiden bewolking en wat regen of motregen. Elders ook wat zon. Het is 7 tot 9 graden. Vanavond en vannacht ook in het westen en midden regen. Morgen in het westen bewolkt en druilerig. Elders om zon en lokale bui. Ook zondag is het wisselvallig en het blijft 8 of 9 graden. Goedemorgen, ik ben van de Incassade, deurwaarders en Incasso.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 Radio 1 Vandaag. Met Suzanne Bosman en Jan Mon. Goedemiddag en welkom hier vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Verplicht 32 uur werken, zorgt dat nou voor meer werk? Ja, zegt GroenLinks. Onzin, zegt de VVD. We gaan daar zo direct over debatteren. En uh, Barbara Barend praat ons bij over de sport van afgelopen week... en theatermaker Marijn Brouwers, die eert Frans Halsema. Dat allemaal in Radio 1 Vandaag. Eerst gaan we eens eventjes kijken in het zuiden. Want Nederland boven de rivier is dicht de komende dagen vanwege carnaval. In Sittard begint het met het scholierencarnaval. Daar komen vooral 18 minners op af. Die volgens de nieuwe regels geen alcohol meer mogen. Maar door de schmink en door de maskers is het toch wel heel lastig... om die minderjarige gasten te ontdekken tussen het publiek. Nou, NOS-verslaggever Karin Alberts die mengde zich onder de feestgangers. Niet moeilijk om de markt te vinden in Sittard. Je hoeft maar op de muziek af te gaan. Zonnetje schijnt. Er zijn wel hekken aan de entree. Goedemiddag. Goedemiddag. Ziek op op jas. Ja, Dus je moet even mijn tas kijken, denk ik. Ja, oké. Okay. Waar kijkt u nu naar? Naar eh, of je drank bij je heeft of eh, eten of eh, verboden voorwerpen zoals drugs of eh, wapens of eh, zoiets. Want ik zie hier al een Twix zetten, die mag je niet meer nemen binnen. Oh, is dat zo? Ja, dat is zo. Ik <laughs> kan er niks aan doen, maar. Eh. Kijk. Nou, een Twix lichter, die voor de terugweg was bedoeld. En dan het plein op, waar al heel wat uitdossingen te zien zijn. Ik zie dat de militaire broeken het goed doen. Tuinbroeken, Tirolo meisjes. Kijk, en hier zie ik al een eerste jongen met een biertje in de hand. Eens even kijken. Goeiedag! Goeiedag! Goeiedag. Nou, zonnetje erbij. Heel leuk, Ted. Ben je nog scholier? Ja, ik ben nog scholier. Hoe oud ben je? Ik, ik ben uh, 16. 16? Ja. En je staat met een biertje in je hand. Nee, ja, en, nee, en hoe oud nee. ben jij? Neem ik jij het 18. biertje over? Ik ben 18. Mag ik je idee eens even zien? Mag jij zien? Natuurlijk. Ja. Even zien of jij lijkt op die foto, maar nu heb je je gezicht helemaal blauw geschminkt als een smurf. Ja, ik, oh, weet, ik weet het. het wel ja, dus ben je dan wel te herkennen? Ja, lijkt ja. op de foto? Maar je kreeg, hij lijkt wel op de foto, moet oh, ik dat zeggen. Dat is goed. Dus, dan uh, is goed. Hey, maar uh, zo gaat het dus. Jij koopt een biertje voor je 16-jarige vriend. Nou, dat is niet waar. Het is eigenlijk mijn biertje, maar hij houdt hij had hem toevallig vast. Houdt hem even vast. vast. Ja, okay. zo gaat het. Dus, ja, Zonder uh... gekheid, wat vind je daar überhaupt van, van die regel? Van die regel, ja. Um, ik vind persoonlijk... Ik snap best wel waarom dat ze dat doen. Ze proberen het coma zuipen en zo te voorkomen. Maar op deze manier gaan jongeren wat wend zijn om te drinken. Dus al, al veel eerder thuis drinken. Ouders die kopen drank in. En uiteindelijk um, wordt het probleem alleen maar erger. En, en hoeveel drink jij als je normaal een avondje drinkt? Zet zit normaal rond... Um, 15, 20 biertjes en dan ben ik... En, maar ik hou me normaal best wel goed in. Ik, ik ben echt niet iemand die helemaal doordringt. Ja, tot houdt die je houdt geen... je goed in. Je ja, Dus je dat je jezelf goed inhoudt in als je 15 tot 20 biertjes drinkt. Ja, dat vind ik wel. Wow. Maar dat verschilt ook van persoon tot persoon. Hoeveel je, ja, hoeveel je kan hebben tot ja, dat je echt uh, in een bepaald toestand bent. Dat je jezelf het ziekenhuis in Ja. daar ja, komt nog een, een makker aan. Dag. Goeiedag. Hebben Goeiedag. we er zin in? Carnaval. Ja, echt. Ik heb super veel zin, echt super veel. Kan ik een vraag stellen? Ik wil je wel een vraag stellen, hoe oud ben jij? Ik ben 18. Ik zeg 12. 12. Nee, dat geloof ik niet. 13. Dus jij mag geen bier drinken? Nee. Maar... Helaas. Helaas. Helaas. Bijna 20. En toch meen ik wat te ruiken of is dat verbeelding? Dat is een natuurlijke dat is, uh... geur. Ja. Dat, is dat, is een dat is normaal, dat is normaal. Natuurlijke geur. Wat is normaal. Nou, ze moeten nog een heel weekend, maar de sfeer zit er al heel goed in. Uh, in ieder geval daar in het zuiden. U hoort een verslag van Karin Alberts. Wij zijn weer toe aan een stukje muziek. Tessa Rose Jackson en haar band. Tessa Rose Jackson. Ja, ze is hier al vaker geweest. En een jaar geleden kwam haar debuutalbum Songs from the Sandbox uit. Tessa, ja, sindsdien, sinds je hier geweest bent... en, en dat je debuutalbum uitkwam, is er ongelooflijk veel gebeurd, hè? Ja, klopt. Noem, noem eens een paar hoogtepunten. Een paar hoogtepunten. Oeh. Mijn microfoon nou, gaat er vast. vandoor. Gaat ja. goed. Um, nou, uh, albumrelease, Paradiso. Um, geweldig festivalseizoen. Echt, echt super, super leuk. Veel gespeeld op festivals. Ja, nee, dat was echt... Top. En um, we hebben ook uh, uh, een liedje onder reclame in Amerika gehad. Voilà. Ja, dat want, was Want wel dat, heftig. dat werkt? Dat, dan, dan word je ineens uh, veel bekender? Of... Um, nou, je moet het ook weer niet overschatten. Want het hangt er vanaf. Het kan natuurlijk een gigantische hit worden... helemaal uh, als een trein gelopen. Maar dat is niet... Het, het, niet per se, maar je krijgt wel. Je merkt dat je wat, wat meer uh, Amerikaanse fans krijgt. En iets meer uh, aandacht op social media. Maar het was zo. ook een reclame die veel aandacht trok. trok. Ja. Het, ging, het ging om Google. Ja. Kunnen we gewoon zeggen. Precies. Ja, en uh, het, het, het riep veel emotie op. Ja, het dat filmpje. was heel interessant. Want er zat, uh, het slaat ook weer een beetje op het gesprek van eerder: um, De Roze Draad. Ja, het ging, uh, precies, De Roze Draad. Uh, het was een filmpje over uh, uh, trouwen. Je zag je allemaal uh, stukjes van de huwelijken. En een daarvan is inderdaad uh, heel kort. Twee seconden of minder volgens mij. Uh, een, een homo stel. Zo wegloopt van de camera op het stadhuis. Nou, en als je YouTube kijkt. Ik dacht het is leuk. Ik het even. Kijken van uh, wat, voor, wat zeggen mensen daarover? Vindt yeah. mensen muziek leuk. Nou, er staat gewoon echt. Er zijn hele uh, uh, woedende en heftige reacties opgekomen. Anderhalve seconde. Van twee mannen die je handje vasthouden na. Nou, en, en niet heel... alleen uit Arizona, waar ook nee, nee, nee, nee. het net over had. Nee, het is, het is uh, uh, wel veel Amerikaans. maar ook op een gegeven moment gingen er ook allemaal Russen. In zekere meer Ik vind dat heel interessant, namelijk ik vind mensen heel interessant. Dus ik ging dat ook echt volgen. Zo van wat zegt die Dan zegt die dit en dat. En waarom vind jij het zo interessant? Nou, ik vind het. Ik ben zelf natuurlijk opgegroeid. Um, ik heb zelf ook een interessante familiesituatie. Als mijn vader is homo en mijn moeder is lesbisch. Dus voor mij is het ook een onderwerp wat bij mij je vrij is. Je weet niet beter. Nee, precies. Ja, ik ben ook zo opgegroeid met van ja, waarom zou je dat? Waren yeah. zij dat al? Mag ik wat vragen? Waren ze dat al voor jouw geboorte of kwamen ze er daarna nou achter? Of hebben ze bewust nee, samen? Nee, nee, dat is echt uh, heel gepland, gepland. samen. Ja, precies. Ik heb ook een zus die is tien komt jaar. komt in ouder. de beste families voor. Ja. ja, nou, precies. Mijn moeder zei altijd van, uh, dan weet je dat het goed zit, want uh, dan krijgt het kind zoveel liefde. Want dan weet je dat die ouders echt, echt, echt heel graag dat kind wilden. Ja, en Je dan bent dan toch door goed terechtgekomen. Is voor mij een goed <laughs> ja, voorbeeld. Ja, ja, he? Precies. Heerlijk, jongens. Er zijn ook veel moeders. Het is één grote roze warme deken vandaag. Maar even wordt dat jouw daarna gerekend eigenlijk, of niet? Nee, er nee, nee, dus is geen, oh. volgens mij niet een verband. Ik, ik zat er een beetje op te hopen. Ik dacht, hoe oh, ga ik deze discussie aan? Oké, okay, nou dan even naar de muziek <laughs> nog, want, want uh, er komt natuurlijk weer een uh, nieuw album, ben je mee bezig? Mm -hmm. Ja. En ik las allemaal spannende dingen. Je wilde die muziek meer ballen geven en op het podium <laughs> lijkt het je leuk om met half ontblote <laughs> mannelijke dansers met olifanten op te gaan treden. <laughs> ja, precies. Oh, dat moet ik de band nog vertellen. Oh, dat weten ze uh, nog niet. <laughs> die, die kijken volgens dan. mij heeft Simone er geen probleem Wat, <laughs> we, wat ga je, oh, oh. valt hier iets om. Wat ga je doen? Uh, nee, uh, dat was een, een mailige telefooninterview. Um, nee, het, uh, ik wil wel. Uh, kijk, elke plaat moet gewoon zijn eigen sound krijgen. En uh, uh, ik, ik wil gewoon uh, verder ontwikkelen. Je wil niet twee keer hetzelfde plaat maken. Dus je wil wel uh, iets nieuws proberen. En, um... en dat wordt steviger dus? Ja, het, het wordt steviger. Het wordt, ik word zelf volwassener, dus mijn muziek... Maar volwassener oh, zo is steviger. Dus over een jaar dan nodig je weer uit en dan sta je hier met de metalband. Ja, precies. Uh. Ja. Ja. Ja. Zit ja. Susanna ja. nog heel erg mee? Goed, dankjewel. En we gaan zo direct nog horen de muziek natuurlijk die je nu maakt. Tessa Roos Jackson. En wij gaan verder debatteren hier aan tafel over de 32 uurige werkweek. Toch eerst even een rondje maken. Barbara Barend, hoorde je al heel even? Hoeveel uur werk jij in de week? Oh. Uh, dat, dat, dat, dat is niet aantrekkelijk. Vroeger werkte ik zeven dagen in de week, 24 uur per dag. Maar sinds ik moeder ben, uh, werk ik iets minder. Ja, maar ja, dat is dan weer ander werk. Dat komt. <lacht> Marijn Brouwers, uh, schuif, schuif weer even aan tafel. Theatermaker. Hoeveel werkt een theatermaker ongeveer in de week? Nou. Zoals jij. Volgens mij nu wel 56-uur uh, gewerkweek. 56. 56. <lacht> nou, We gaan eens dus even kijken of dat ietsje minder kan. De banen liggen in Nederland. Dat weten we inmiddels niet voor het oprapen op dit moment. 2013 was ruim 8% van de beroepsbevolking werkloos. Het hoogste cijfer in 10 jaar. Economie, het herstel gaat maar langzaam. Daar zal uh, de gemiddelde werkloze weinig vermerken voorlopig. Want traditioneel komt de werkgelegenheid pas dan weer later op gang. GroenLinks komt daarom met een plan om allemaal 32 uur per week te werken. Eén dag per week inleveren, Zodat mensen die thuis op de bank zitten die plek in kunnen nemen. Maar uh, gaan we er dan niet op achteruit? Financieel ook, als we minder werken. Elke vrijdag debatteren we, en dat gaan we hier dus ook doen, over dit onderwerp. André Venes is wethouder GroenLinks in Amsterdam. Die presenteerde samen met uw fractieleider uh, Bram van Ooyek het rapport voor de 32-uurige werkweek. En. Tegenover u zit Cora van Nieuwhuizen, Tweede Kamerlid voor de VVD. Laten we even beginnen met u beiden. U krijgt allebei, om te beginnen, even 30 seconden om toe te lichten... waarom u voor of tegen bent. Uh, mevrouw van Es, u bent voor. Aan u de eer, 30 seconden om uit te leggen waarom het een goed plan is. Ik, eh, ik ben wethouder werk en inkomen hier in Amsterdam... en heb de afgelopen jaren ongelooflijk hard gewerkt... om mensen aan het werk te krijgen in de crisis. Dat is ook gelukt, maar ik loop keihard tegen de grenzen aan. <tus> er zijn geen banen meer. Er dus steeds meer mensen zeggen tegen mij, jonge mensen ook... Euh, ik kan doen wat ik wil, ik kan schrijven wat ik wil, ik krijg geen baan. Dus die, die kant is verwaarloosd. We denken allemaal, economische groei, daar moet het van komen. Straks hebben we allemaal mensen nodig... De werkelijkheid is anders. De werkelijkheid is dat er veel mensen naast staan. Dat er tegen de 40% van de jongeren... de grante jongeren werkloos ja. is. Ja, u mag straks nog een keer terug. dat we drastische dingen Nee, stop. <laughs> Want we gaan naar Koren van huizen. Tweede Kamer dit voor de VVD. Niet mee eens. Nee, helemaal niet mee eens. Want het is een volstrekt achterhaald idee. Waar ik het wel mee eens ben, is dat mevrouw van zei, dat we economische groei nodig hebben. Nou, dat kan op twee manieren. Met een toename van de beroepsbevolking. Nou, dat gaat niet ja. gebeuren, want we hebben te maken met vergrijzing. Dus die krimpt. En de andere is een toename van de arbeidsproductiviteit. En dat helpt je met dit plan. Dus geweldig om zeep. Dus uh, absoluut geen goed plan. Oh, nou, dat is nou, in ieder nou, geval binnen de tijd. De tijd. <laughs> uh, hier ook in Café de Kroon Gijs Rademacher van het een vandaag Opiniepanel. Uh, Gijs, Hi. je hebt onderzocht hoe bijna 23.000 leden van het panel denken over nou, deze mogelijke oplossing voor de groeiende werkloosheid, ja. zoals mevrouw Van Ess dat aangaf. Precies. Uh, hoe denkt het panel erover? Ja, 23.000 mensen hebben meegedaan. We hebben ze het plan van GroenLinks inderdaad voorgelegd. En het resultaat is dat ja, de meeste mensen, 57%, zijn ja, tegen het plan van een, voor een kortere werkweek. 29 procent, bijna een derde, is dus wel voor. Die zien het als een goede oplossing uh, tegen de werkloosheid van dit moment. He, iemand die, uh, die schrijft ons, uh, samen met vier collega's zijn we een dag minder gaan werken. Daardoor ontstond inderdaad ruimte om een vijfde persoon aan te nemen. Nou, wat ik ook zie is dat, uh, verbazingwekkend, vooral linkse kiezers uh, uh, sympathie hebben voor, voor deze plannen. Zeker uh, groenlinks kiezers uh, die zijn in meerderheid voor dit idee. Maar ook kiezers van SP en Partij van de Arbeid hebben meer sympathie. Nou, rechtse kiezers zijn falikant tegen. Ook veel werkgevers zijn, uh, zijn fel tegen dit plan. Nou, bij me heb ik uh, twee mensen die spreken uh, niet vanuit de politiek... maar vanuit hun eigen ervaring. Uh, naast mij zit allereerst uh, Ronald Nijenhuis. Uh, Ronald, we hebben afgesproken je en jij te zeggen. Uh, jij hebt in de jaren tachtig dit ook al meegemaakt hè, als ambtenaar... en daarom ben je tegen. Hè? Ja, ik heb gemerkt dat uh, we zijn wel kort te gaan werken... maar er kwam geen mens bij... Nou, dat is heel helder. Naast, uh, naast je zit Ruud Post. Ik kom zo bij je terug natuurlijk, dit was wel heel kort. Uh, Ruud, uh, jouw ervaringen zorgen er juist voor dat je voor deze stelling bent, hè? Ja, ik uh, was ook ambtenaar uh, bij de douane op Schiphol. En uh, ik had een uh, 36-uurige werkweek. Ik wilde minder werk omdat mijn moeder uh, zorg nodig had. En dat kreeg ik niet. Ik ben vervolgens zelf helemaal vastgelopen en uiteindelijk ontslagen. Ja, dat zijn twee voorbeelden uh, van argumenten... waarom mensen voor of tegen die 32 uur werkweek kunnen zijn. Mevrouw van Nieuwenhuis van de VVD, toch even... Uh, want uw partij in de regering uh, had het natuurlijk ook... over die mooie participatiemaatschappij. Je zou bijna mm -hmm. denken dat dit plan daar perfect in past. Nou ja, kijk, die participatiemaatschappij, even los van het woord... gaat natuurlijk vooral om dat mensen zelf hun eigen keuzes kunnen maken. He? En als het op vrijwillige basis is... Ik bedoel, uh, wij zijn het land met de meeste part-timers ter wereld. Dus die mogelijkheid om minder te werken, die hebben mensen veelal het wel. Het gaat om de verplichting. Alleen het gaat om de betutteling, dat je het als overheid dan oplegt... en vervolgens de rekening uh, bij, de, bij de rest uh, neerlegt. En daar ben ik absoluut op tegen. Mevrouw van Es, waarom niet uh, gewoon de keuze aan mensen zelf laten? Heel veel mensen hebben nu de keuze. Als je inkomen zodanig is dat je een dag kunt inleveren en ook een dag geld kan inleveren. Prima. Dan zijn we klaar. Maar de mensen met lage inkomens kunnen dat niet. En daar, dat is natuurlijk juist zo belangrijk. Dat is waar ook de meeste werklozen zitten. Dus wil je voor die groep iets doen, dan zul je andere manieren moeten vinden om het te betalen. En dat kan heel goed. Want werkgevers kunnen je, kan, je, kan kun je in ieder geval niet. Nee, nee. <laughs> inderdaad. Maar ik ben er ook groot voorstander van dat de werkgevers lasten op, juist als het gaat over mensen met laagste inkomens, dat die omlaag gaan. Dus dat zij minder belasting gaan betalen. En dat ook de werknemers aan de onderkant als ze een dag minder gaan werken, minder belasting betalen... zodat ze netto niet veel minder overhouden. Ja, kunt u misschien eens reageren op wat meneer uit het uh, opiniepanel zei... die uh, zei van, ja, ik heb ingeleverd, maar ik heb er geen extra collega's door gezien. Ja, dat je is dus een heel slecht voorbeeld. Dus dat, daar ben ik het erg mee eens in die zin dat ik dat ook gezien heb. Uh, maar dat is natuurlijk nooit een reden om te zeggen... dan doen we het niet meer. Nee, dat betekent dat je het nu beter moet doen. En dat je heel goed in de gaten moet houden dat als mensen korter gaan werken... dat dat ook gelijk omgezet wordt in meer banen. Ja, want, ja want meneer Nijhuis was... U was ambtenaar in, in Alkmaar hè, in de jaren tachtig. Toen ging de werkweek uh, door eenzelfde idee van 40 naar 36 uur. Wat merkt u daar dan concreet van toen? Concreet betekende het dat uh, werkdruk uh, toenam. Want er kwamen geen mensen bij. We gingen korter werken. We kregen wel ATV dagen. Daar ontstond een enorm stuur meer van. Want dat kon je niet opnemen. Want het was daarvoor te druk. Ja, dus er kwamen eigenlijk ook geen nieuwe jonge werknemers bij. Dat gebeurde helemaal niet. Uh, nou, ik heb ze in ieder geval niet gezien. Uh, het enige wat ik daadwerkelijk heb gemerkt is gewoon 10% minder loon. En, uh, en uh, he, u, u werkte bij de gemeente? Wat gebeurde er uh, nog verder binnen die gemeente? Op een bepaald moment uh, vond het college dat het goed was... dat alle uh, stuurmeren werden opgemaakt. Dus toen werd er gezegd voor 1 januari van dat jaar... moeten alle vrije dagen zijn opgenomen. Waarop de directeur van de sociale dienst toen terugschreef... dat dat zou betekenen dat de sociale dienst ongeveer vanaf 1 oktober gesloten zou zijn. Ja, kortom, zelf meegemaakt werkte niet. Ja, dus dat is uh, minder geld, uh, uh, uh, veel harder werken en niet meer uh, werk. Mevrouw van Nes, toch even. Ja, ja slecht beleid dan nou ook, maar slecht beleid. En het kan dus echt anders, hè? En het maar moet ook anders. Nou ja, precies. He, wat, ook wat, he, wat de andere meneer zegt. Je moet natuurlijk wel zorgen dat gelijk de uren die ingeleverd worden door mensen ingenomen worden. Door anderen, door nieuwe werknemers. En hoe zorg je daarvoor dan? Ja, daar moet je afspraken over maken. Hè. Dat moeten vakbonden, ja, dat... werkgevers, werknemers met elkaar doen. Ja, niet kunnen, dat is een argument dat mij nooit meer overtuigt. Omdat hè, er zijn nu ook onorthodoxe dingen nodig. Als je zegt, we moeten dingen eerlijk delen... dan is nu echt aan de orde dat je het werk eerlijk Mevrouw moet delen. Mevrouw van Nieuwenhuizen? Nou ja, kijk, ik vind het zoiets vaags. Afspraken maken. Het is in het verleden uitgebreid. Komen probeert, het komende heeft uit, nooit ja. uh, uh, resultaten opgeleverd. En het is in een heleboel beroepen ook gewoon heel ingewikkeld. Uh, om te, tegelijkertijd die arbeidsproductiviteit omhoog te houden. Ik heb het zelf ook meegemaakt dat je ondersteuning hebt. wat door omstandigheden door drie mensen tegelijk uh, gedaan moest worden. Die zijn zo ongelooflijk veel tijd kwijt. met alles weer afstemmen. Wie heeft wie al teruggebeld. En uh, je arbeidsproductiviteit zakt er ook geweldig mee weg. Dus als je dat dan ook nog eens een keer afzet tegen het prijskaartje, want daar zegt mevrouw Van Es... is er ook niet duidelijk over bij wie dat dan terechtkomt. He, moeten de grote groep uh, middeninkomens... moeten die dat dan gaan betalen? Want die brengen met elkaar de meeste belasting. Ja, maar op. we moeten wel wat verzinnen, zegt mevrouw Van Es. Wat moeten we dan verzinnen? Ja. Als nou als ja, we zijn natuurlijk bezig zijn. om de economie weer op poten te krijgen. Want de overheid creëert geen banen. Dat moet het bedrijfsleven doen. We zien gelukkig dat dat weer wat vooruit gaat. En dat moeten we met volle kracht ondersteunen. Maar wat en niet... kan de overheid daar dan aan bijdragen? Is uw visie? Want mevrouw Van Es heeft... Haar idee. Wat is ja. dan uw visie dat de overheid daar moet doen? Nou, om te beginnen, en daar zijn we ook hard mee bezig... de overheidsfinanciën op orde brengen, dat geeft rust. En je ziet dat dat ook zijn vruchten af begint te werpen. He, want het treintje van de economie met ja, eerst Daar ben je al een tijd mee bezig. Dus ja. Ja, ja. Maar ja. je ziet toch ook dat het nu uh, begint vooruit te gaan. Heel langzaam want de vraag is waar dat dan ligt natuurlijk. Maar nee, toch even nou ja. nog, nog even naar het andere ja, panel. Wat, wat, wat zei, ja, de werkdruk bij mij nam juist toe... door die verkorting van de arbeidstijd. Nou, ik, ik, ik wil even aan Ruud Post vragen. Ik hoorde net het woord participatiesamenleving uh, vallen. Uh, daar staat het kabinet natuurlijk ook achter. Uh, u wilde voor uw moeder zorgen. Hè? Uh, dat ging toen niet, omdat u niet minder, uh, uh, omdat u, uh, niet minder mocht gaan werken. Uh, eigenlijk zou het kabinet eigenlijk achter dit plan moeten staan, toch niet? Dat lijkt mij ook, ja. <kijkt> Kijk, uh, tijd is net als geld. Je kan maar één keer uitgeven. Dus je moet keuzes maken in waar je het in uitgeeft. Ik wilde de keuze maken om voor mijn moeder te zorgen, die uh, door de slechte uh, gezondheidszorg uh, lange tijd in een reputatiekind heeft gezeten. En, ik kreeg die mogelijkheid gewoon niet van mijn baas. Als ik vrij vroeg, dan kreeg ik nee. Als ik mantelzorg vroeg, kreeg ik nee. Want er moet geproduceerd worden. Er moet geproduceerd worden. Er moet geproduceerd worden. Moet geproduceerd worden. Dat komt nu het antwoord. Ja, van de nieuwe huis, even een reactie. Nou ja, kijk, dat gaat dan weer om afspraken tussen werkgevers en werknemers samen. Er zijn altijd cao-onderhandelingen. Daar spelen die dingen een rol in. Maar we komen, dit kabinet werkt nu ook aan een wet uh, arbeid en zorg. Waarin daar ook eens goed uh, nagekeken wordt. Hoe je daar binnen de bandbreedte ja, de van het kabinet... Doen. De, nou, de werkelijkheid is natuurlijk dat er een groep mensen is die heel hard werkt, veel uren maakt. Eh, jonge mensen die al een burn-out krijgen. Onder andere omdat ze werk en mantelzorg moeten eh, combineren. En dat gebeurt ook steeds meer en straks nog steeds meer. En een groep die er buiten de boot valt. Die in de uitkering zit. En wat is er dan eenvoudiger te zeggen, nou zullen we dat nou eens bij elkaar brengen? En de dingen eerlijk doen? Nou ja, de vraag is natuurlijk: levert het meer werk op? We zijn al het dus, levert meer banen op? Ja, maar we werken nee. al, al het meest part-time in. Nederland. Waarom, en, en we hebben nu dus ook dit probleem. Dus waarom zou dat dan meer banen op gaan leveren als je 32 uur gaat moet werken? Eerder Omdat het uren oplevert die je omkeer kunt zetten in banen. Het levert dus minder kosten op van uitkeringen. Mensen die nu in de uitkering zitten. En het levert een net iets ontspannender samenleving op met elkaar. Ik wil inhaken op iets wat, wat eerder uit het opiniepanel kwam. Dat uh, vooral zoveel linkse kiezers uh, het een leuk plan vinden. van de Het tweede... is een klassiek links-rechts ding. Ja, dat is, vind ik zelf heel veel jammer. Want waar ik het leuke leuk ding leek, voor dit huis in ben, is hmm. dat, de, uh, dat, de, dat de bedrijven, de ondernemers, dat zijn degenen waar de banen voor moeten komen. Ik ben geen ja. voorstander van gesubsidieerd arbeid, gesubsidieerd Gelukkig werk. door de, de we daarover eens zijn. He? Ja, maar dat betekent dus dat je wel moet kijken hoe kan je nou zorgen dat ondernemers, uh, werkgevers, banen kunnen maken zonder dat het hun. Uh, zoveel kost dat ze zeggen, dat doen we niet. Grijs, en dat is je dus ja. door de belasting op arbeid te verlagen... Mm -hmm. en je belasting op een andere manier te innen... wat mij betreft, op vervuilende oh, grijs. Uh, nou, uh, produceren. Meneer Nijenhuis zit naast mij en die heeft daar ook nog een idee over... om die werkgevers extra te prikkelen. Vertel. Oorspronkelijk had Marcel van Dam in de jaren tachtig... een uh, plan als mevrouw Van Es nu presenteert. Alleen die kwam tot het idee dat je in één keer naar 24 uur moest gaan. Dan is het gat uh, tussen wat er dan overblijft dusdanig... dan moeten er wel extra banen komen. Want dan valt er heel veel productie weg. Vier uur per week is gewoon te kort om daar op een kleine afdeling mensen bij te krijgen. Dus doe het goed, Als doe je het Doe het dan goed, rigoureus. Doe het dan, doe dan, het doe het dan voorzichtig. Het ja, nou, er zijn nu inmiddels overigens veel mensen die 40 uur werken... dus dan praat je echt al over 8 uur, één dag per week. Ja. Dus ik denk juist, nee, ik wil heel graag... dat, uh, dat de VVD uh, dit plan ook gaat steunen. Dus laten we het nou gewoon... Dat gaat niet lukken, u Wat dat betreft ben ik erg, heb ik een goed voorbeeld. 30 jaar geleden begonnen wij te zeggen... we moeten de hypotheekrente afschaffen. Oh, ja. Toen werden we... Voor gek ah. versleten. En inmiddels is er ja, ja, veel voorstanders voor. We, we hebben twee de de weken geleden de, de wet werk en zekerheid behandeld en gelukkig heeft uiteindelijk ook GroenLinks daarin meegestemd met een verkorting van de WW-duur. Uh, zorgen dat werken vanuit een WW-uitkering nu altijd uh, gaat lonen, zodat je erop vooruit gaat, ook als je een lager betaalde baan accepteert, zodat werken uh, meer gaat lonen en meer werken ook meer loont. En, en, en daar die... hebben we elkaar gelukkig in gevonden. En dat stimuleert de economie. Dat werk moet er dan zijn. Over 30 jaar sowieso. Mevrouw van Nieuwhuis in ja. de VVD, mevrouw van S van GroenLinks en natuurlijk onze panelleden. Iedereen dank voor de bijdrage aan dit debat. Ja, we gaan zo we meteen gaan. verder praten met Barbara Barend over de sport van afgelopen week en Marijn Brouwers over Frans Halsema. Een heel mooi programma ter herinnering aan Frans Halsema. Nu eerst het NOS Journaal met Evo, Jong. Dit is Radio 1. De verdreven Oekraïnse president Yanukovych vindt dat hij nog steeds de wettige president is. Op een persconferentie in Rusland zei hij dat hij en zijn gezin gedwongen werden om de hoofdstad Kiev te verlaten vanwege bedreigingen. Janukovic vindt dat de macht in Oekraïne is overgenomen door nationalisten en fascisten. Oostenrijk, Zwitserland en Liechtenstein bevriezen de banktegoeden de van de Oekraïners. Onder de mensen op de lijst in Zwitserland zijn de Oekraïnse ex-president Janukovic en zijn zoon. Zwitserland onderzoekt of Janukovic en zijn vertrouwelingen geld via Zwitserse rekeningen hebben witgewassen. Onder varkenshouders groeit de onrust over de varkenspest. In Polen is de ziekte ontdekt bij tenminste twee wilde zwijnen. Het gaat om een zeer besmettelijke variant... waartegen geen inenting mogelijk is. De ziekte kan onder meer worden overgebracht... door veetransporten van Polen naar Nederland. En de carnavalsfestiviteiten in de Gelderse plaats Druten worden aangepast... omdat gisteravond een meisje van 16 omkwam door een verkeersongeluk. Een 15-jarig meisje raakte zwaar gewond. Ze ligt in het ziekenhuis. De meisjes reden samen op een scooter op de fietsstrook... toen ze frontaal werden aangereden door een lesauto. Het is nog onduidelijk hoe de lesauto op de fietsstrook terechtkwam. Dat is het nieuws op dit moment. Radio 1 Vandaag. Met Jan Mom en Suzanne Bosman. Dertig jaar geleden is het dat Frans Halsema. op 44-jarige leeftijd overleed. Uh, Marijn Brouwers maakt een programma over hem. Dat is al een tijdje te zien geweest. Maandag uh, een hele speciale voorstelling uh, daarover. Marijn, voordat we met jou verder gaan praten, even hier aan tafel. Ik persoonlijk krijg meteen een brok in mijn keel. als ik de naam Frans Halsema alleen maar hoor. Hebben jullie er iets mee, mevrouw Van Nieuw? Ja, zeker. De, de, de oude tijden. met, uh, ook met, met Gerard Koks. Uh, nou goed, ik, ik ben ook 50. Dus ik heb een behoorlijk stuk daarvan meegemaakt, ja. ja. Ja. ja, zeker. En ik, ik, ik, ik hoorde net dat, wauw, is het zo lang geleden al? Ja. Ja. Dat, dat heb je voor En dat betekent dat zijn muziek en liedjes toch enorm zijn blijven leven en mm -hmm. te, te horen zijn. Maar waren het iets jonger, ik kind, toch wel? Ja, <laughs> nee, sorry. Dus, nee. <laughs> Doet je, doe je, zeg je niks? nee Jawel, zeg maar wel wat. Maar ik heb niet dezelfde emotie. Daarvoor heb je uh, deze week ook weer niet uitgenodigd. Want je gaat het over de sport hebben. Je hebt een top 3 en een flop 3. Oh, ik mag nu al? Ja. Helemaal goed. Gaan we beginnen met de... Um, gaan we met de tops beginnen? Heel goed. Oké. Okay. De eerste openlijke homoseksuele sporter in de NBA is nu een feit. Jason Collins. Hij maakte een half jaar geleden openbaar dat hij homo is. Zat een half jaar zonder club. Maar hij is nu uh, aangenomen bij de Brooklyn Nets. Daar gaat hij voor spelen. En het leuke is dat zijn shirt is op dit moment het best verkochte artikel in de webshop van de NBA. Dus dat gekke Amerika wat het is. Ik heb daar zelf ook gewoond. Waar heel veel mensen zoals we dat daar zeggen backwards denken. Dit is dan ook weer typisch iets geks Amerika. Dat zijn shirts. De ja, daar zo goed wordt verkocht. Nou, dan heb ik als top 2 eigenlijk. Ik ben vorige week in Sochi ook geweest. Het totale resultaat van de Nederlandse schaatsers. Natuurlijk 23 op de lange baan. En 1 op de short -track medailles gewonnen. En uh, ja, dat is, uh, uh, er zijn zoveel leuke redenen waarom. Natuurlijk omdat we hier commerciële ploegen hebben. Maar wat ook heel bijzonder is, dat wij al die disciplines beoefenen. Dus en en lange baan en short track en inline skaten. En wat je nu ziet is dat eigenlijk onze kampioenen, uh, Jorien Ter Mors, komt van het short uh, Michel Mulder is inline skater. Heel lang geweest. Nou ja, uh, Jorrit Het beheersde alle disciplines, maar ook door elkaar. Ja, ja. nee, maar wat, wat, dat schijnt de KNSB te hebben aangemoedigd. Dat ze heel veel kennis met elkaar hebben gedeeld. En uh, als je bijvoorbeeld inline skater bent. Of short Dan maak je bochten veel sneller. Heb je een voordeel in je techniek. Ze dus te dus... zeggen dat het lange baan helemaal weggaat. Hè? Een... Nou ja, er zijn niet zoveel landen die lange baanschaatsen beoefenen. Ik ben zelf bij het short tracker geweest. En wat een ongelofelijke passie en spanning. was gewoon dat. leuker. Nou ja, leuker. Het uh, is spannender misschien. Maar er boel van een meer landen. Boel van een short track. Heb je ook de indruk dat er uh, meer uh, ja, jonge schaatsertjes... nu gaan kiezen voor short track? Omdat, nee, het, is, ik, volgens omdat het mij is nee, nee, uh, sneller? Dat nee, maar misschien moeten we ook maar gewoon accepteren... dat na voetbal onze sport schaatsen is. Ieder kind in Nederland... Gaat schaatsen, kan schaatsen. Ik heb ja, dat maar we dus... gaan er meer kinderen shorttrack in? Nou ja, dat ja, zal wel een beetje we gebeuren. Maar ik verwacht niet ineens dat wij nu een short -track land worden. Wij zijn nou eenmaal een lange baansland. En dat zullen we blijven. Maar doordat we die andere disciplines oefenen. Ja, zijn we vooral op de lange baan zo sterk. Maar um, nee, want dat is wel een probleem he, met shorttrack. Dat zie je met dit soort. We, hebben nu, nou, we hadden er iets meer van verwacht. Er moet nu wel weer aanwas komen. En ja, uh, dat is moeilijk. Hadden we nou wat, medailles, wat extra medailles daar gehaald... Ja, nu denken misschien... ze gelijk van... Ah, ik doe het niet meer, want hij heeft geen goud gewonnen. Nee, maar zo werkt het wel. Dat is iets heel geks. Ja, als Epke Zonderland goud wint... gaan er weer meer kinderen turnen. Zo is het nou eenmaal. Dan vinden ze dat interessanter. Ja, ja. Als we nu drie, vier shorttrack medailles hadden gehaald... ja, zo werkt dat. Gevolg mevrouw de Nieuwe nou, Heuws niet? Ik denk dat Jorien ten Borstel wel heel erg opgebrand zal zijn... om de volgende keer wel die short medailles nee, maar te gaan Jorien scoren, wel. Dus die trekt misschien toch nog wel wat anderen nou ja, mee. Laten we hopen. Ze gaat, nu gaat ze eerst baanwiel rennen. Hè. Ik heb er even gesproken van de week. Wat een wereldwijf. Graaf, ja. Als we het Graaf, over sportwijven ja. hebben... jeetje, Mina, man. Zij, de benen die komen tot het plafond. Nee, sportvrouw. <gül> okay. Het is een prachtige sportvrouw. <gül> <is echt> <gül> je hebt gelijk, mag ik niet zeggen. Uit mijn mond helemaal niet. Maar wat een prachtige sportvrouw. Die heeft echt benen die tot het plafond komen. Echt. Ik uh, als mini ben helemaal jaloers. Maar nu gaat ze gewoon even baanwiel rennen. en Ja, ik denk ja, dat ze dat... Dat zou... komt wel goed met die gaat ook binnen, Ja. ja. ja, ja. Dus dat zijn zulke ultieme sporters. Dat okay, is prachtig. Dat, dat, dat, of, of, wou we nog meer over Sochi kwijt? Uh, over Sochi zelf? Nou, nee. Uh, <lacht> over nee, ja. dan wel door. <lacht> uh, nee, wat ook wel mooi is: de ploegenachtervolging. We zijn natuurlijk al jaren op de individuele nummers heel goed. Maar de ploegenachtervolging helemaal niet. Hmm. Daar werkten we niet samen, wilden we niet voor trainen. En wat op zich wel leuk is, is dat de hoofdsponsor van Schaatsen. Die hebben gewoon een premie. Uh, KPN heeft er een premie op gezet. Van, nou, wij willen graag dat we die medailles, die eigenlijk voor het oprapen liggen... want het is toch bizar dat we individueel alles winnen... maar de ploegen het niet kunnen. Dus ze hebben daar een premie op gezet en prompt hebben we met zoveel overmacht... die ploeg van achtervolging Geld? gewonnen. Ja. Ja. ja, goed, daardoor zijn ze gaan samenwerken. Vind je dat teleurstellend eigenlijk, of niet? Nee, ik vind dat niet zo heel... Soms heb je dat soort incentives, heb je dat even nodig. En uh, weet je, ze zitten allemaal in hun eigen ploegen. Ze trainen ook niet zo vaak samen. Maar ze moeten er wel belasting over betalen. Is, ja, voor was mij het was ook daar is nog een discussie. Wel, ja, dat mensen ja. vonden dat het niet meer hoefde. Me. En wat vind jij er nou van dat ze dat aan het begin van het toernooi willen gaan doen? Dat vond ik zo gek. Want dan denk ik, dan ga je je toch niet je helemaal opbranden op zo'n achtervolging. Terwijl je dan daarna je individuele nummers nog moet doen. vond het een beetje... Nou, er zitten altijd wel wat dagen... Tussen, dus dan hebben ze wel weer tijd om, om, om zich te herstellen. En die uh, achtervolging is ook is wat korter. Hè. Dat is uh, niet zo'n zo 10 kilometer. Ja. Dus, uh, en, dat zo brand je niet zoveel. Nee, en heel veel landen vinden die ploegenachtervolging ontzettend belangrijk. Oh. Dat leeft uh, nou ja, omdat ze in, in die individuele nummers helemaal niks meer te zoeken hebben. Ja. Dus, de, dus heb je het gevoel dat er iets ga, er gaat iets veranderen. Dat er wel iets, het, het hoogtepunt voorbij is of zo. Van, van, het, het schaatsen van de, dat lange baan schaats. Internationaal gezien. Ja. Nou ja, dus er ik, moet toch iets gebeuren? Hè? Nou ja, het zou wel leuk zijn als die andere landen wel weer een beetje Nederland bij kunnen benen. Want anders komt daar discussie over. Maar aan de andere kant... Uh ja, is dat natuurlijk ook een non-discussie, want die andere landen, die traditioneel goed waren, uh, Noorwegen, Noorwegen, Amerika, ja. Amerika Duitsland, Lightstand, die kunnen ja. zel, die hebben hetzelfde geld, dezelfde beschikbare middelen als wij hebben, dus die kunnen ook weer goed. Moet een beetje meer het westen wat, wat is het dan? Weet, wat is wat het? zijn nou, die, is, die dan? dingen die ja. ik net zei, dat we hier commerciële ploegen hebben die ja, tegen elkaar strijden. Professioneel. En ja. dat onze bonden, of onze bond voor gezorgd, dat dus al die disciplines samenwerken. Michel Mulder gaat de hele zomer inline skaten. Jorien ja. Termors doet. En uh, Short Track en Lange Baan. Ja. Dit zijn nog de tops, hè, geloof ik. Je was waren ook neen. een beetje bij. Ja. We waren bij twee geleden. Nee, nee, nee, nee. We waren twee was het ja? totaalresultaat. Ja? Eén was de ploegachtervolging. Nou ja, Flop vind ik Ajax. Uh, ja. Dat die eruit liggen. En in Oostenrijk konden ze het ook uh, Frits is op vakantie... Uh, nu, en die had de, de, de, de tv daar aan En die zei ook dat ze het niet, Frits Barend, die hier normaal zit. Jouw vader. Dat ze het niet konden geloven dat ze van Ajax wonnen. Dat dat echt een unicum was. Dus ik vind dat wel echt flop. Nou, ze gingen er ook wel met boter en zo. in. Maar goed. Ongelooflijk, ja, Als Feyenoord-supporter zeg en... ik nu maar even ja. niet. Oh, <laughs> kijk. Ja, ze hebben dat, nee, als Feyenoord-supporter had je ja, die... liever gehad oh, dat ze dat beter We spreken u na het weekend. Nee, maar ze, ja, zeker. Hebben, zich gespaard, Spacht, ja. ze hebben zich gespaard voor Feyenoord. Dus dat vind ik ook eigenlijk uh, wel uh, jammer yeah, dat ja, je dat in Europa Nou, ik zit in de kuip. Kijk aan. <laughs> en, nou, en wat ik echt heel erg vind is na Ian Thorpe is er nog een Australische zwemmer en Olympisch kampioen Brad Hackett ook opgenomen in de ontwenningskliniek om van slaappillenverslaving af te komen. Uh, nou, ja, dat dat weten we natuurlijk wel al, maar het is blijkbaar uh, doet het zoveel topsport met sommige mensen en dan is het wel weer triest om dit soort dingen te lezen, waardoor komt. Natuurlijk nooit precies, maar ja, misschien maar is er juist daar dan uh, de begeleiding he ja. helemaal niks. Nee, de, na, ja. nou ja, dat de begeleiding vaak uh, op dat soort momenten... hoe moet je je gedragen als je top bent, of top bent geweest... dat is heel moeilijk, hè. Kijk, als je wint, heb je vrienden en dan staat iedereen om je heen. En als je dan weer even uit de pitcher bent, is het een stuk moeilijker. Maar ik vind het gewoon triest om dat soort dingen te lezen. Uh, ja, en de grootste flop vond ik toch wel... En ik, ik, ik ik weet niet zo goed hoe ik dat moet zeggen. Jorrit Bergsma heeft het koningsnummer op de Spelen gewonnen. De 10 kilometer. En eigenlijk hebben we het nu alleen maar over. dat hij heeft uh, afgezegd bij de ploegenachtervolging. Ja. En ik vind dat zo jammer. En dan hoor je de hele tijd. er is geen communicatie geweest. Nou ja, als je een sporter vraagt. wat is essentieel met een coach. Hè, in, een, in, een, in een relatie. dat is dat ze eerlijk zijn en goed communiceren. Het klinkt heel cliché. maar dat zegt iedere topsporter. Daarom vinden heel veel topsporters van Gaal. Die best wel bot kan zijn. Oké, okay, want Toch, hij is eerlijk ja. en hij, kom, hij zegt het wel tegen je, recht in je gezicht. Jij hebt begrip voor Bersma. Nou ja, dat is blijkbaar misgegaan. En dat vind ik, ik vind, wat ik zo jammer vind. En dat uh, vind ik ook jammer voor Jorrit zelf. Praat nou gewoon over die 10 kilometer, niet de hele tijd hierover. En ik vind eigenlijk ook dat hij best wel tegen Frankrijk had mogen schaatsen, dan had hm. hij ook een medaille gegeven. We hebben nog een halve minuut. Nee, nog één ding. Ja, daarom. Ja, Thomas Bach had uh, bij de closing, was ik ook, toen zei hij dat we het zo blij was. Want we hebben met een de voorzitter van het IOC, ja, ja. De IOC, een nieuw Rusland te maken. Een open Rusland. Op dit moment zijn de uh, open games voor LHBT. Dat woord vind ik altijd zo moeilijk. Maar, dus lesbians, voor homo's en lesbos, et cetera. Ja. En een dag voor het begin van de Spelen uh, in Moskou. Hebben onder druk van de regering, hebben bijna alle locaties hun licentie ingetrokken, hotels. De openingsceremonie was gaande. En daar zijn ze letterlijk het gebouw uitgeschopt. Op straat mochten ze geen persconferentie geven. Dus hou alsjeblieft op met een nieuw Rusland. Want dat is er niet. Het blijft en is een walgelijk land. Onze Edith Schippers is nu wel op weg naar die sporters toe om ze te steunen in wat ze nog konden sporten. Die is vanmorgen vertrokken, niet wetende of er nog wat kan gebeuren. Maar een nieuw Rusland is er niet. Sochi was fantastisch geregeld, maar we zijn allemaal in de maling genomen. Er is geen nieuw Rusland. Het blijft de roze draad vandaag. Dankjewel, Barbara Warand. En wij gaan weer luisteren naar muziek Tessa Rose Jackson. A flower, never lasting thing. Beetje, denk ik, uh, gaat er langzaam de nieuwe richting op, toch? Le ja, ja, precies. Desirée mm -hmm. Jackson. Nog, ja, precies. Ja. Daar wachten we ook nog eventjes op. Uh, ja. Goed, hij werd beroemd met liedjes als Zondagmiddag Buitenvelder. Ten voor haar. Hij werkte met grootheden als Wim Kan, Gerard Cox, Adelle Bloemendaal. We hebben het over Frans Halsema. We memoreerden we al eerder. Zijn carrière werd uh, vroegtijdig afgebroken. Toen hij op 44-jarige leeftijd stierf aan keelkanker. Deze week is dat 30 jaar geleden. Nou, alle reden voor een herdenkingsprogramma. In het Concertgebouw maar liefst. Dat vindt Marijn Brouwers. Organiseert dat komende maandag. Theatermaker Marijn Brouwers. Ook uh, heeft hij zijn theaterprogramma uit 2011. Beste meneer Halsema hernomen. Goedemiddag. Nou, ja nogmaals, Marijn. Ja, Frans Halsema moet levend worden gehouden. Mm -hmm. um, hoe heeft hij jou geraakt? Je bent aan de jonge kant, zeg maar. Ja, oh, ik ja. was uh, ja, 8 ja, ja? toen hij stierf. Dus mm -hmm. ik weet daar uh, niks meer van dan dat mijn ouders die, die platen heel vaak draaiden. En dat ik wel op jonge leeftijd al werd bevangen door een goddelijke stem, als je het mij vraagt. Een hele fascinerende stem. En uh, Pas wat later in de puberteit toen ik meer naar die teksten ging luisteren... dacht ik, wow, wauw, wat hij bezingt, vind ik ook heel interessant. Zijn interpretaties ook heel... Ja, en ook maar dat wat hij bezong. De, de liedjes die hij gemaakt heeft, die veel gingen over de wat hardere dingen in het leven. De dood, vreemd gaan, kapotte liefdes, de vergankelijkheid. Dat vond ik er heel erg mooi aan. Hey, en die stem? Ja... Ja, dat is dan echt een intuïtieve kwestie. Dat is zo'n half geluid met zo'n hele sappige dictie. Zo'n hele... Ja, het triggerde mij gewoon. Zelfs als kind, ook toen je nog helemaal niet begreep waar het over ging... vond je het apart. Nou, mijn ouders draaiden ook Zonneveld... en ook Tony Hermans en Herman van Veen. En dat vond ik mooi. Dus ik heb wel een grote liefde voor die muziek. Maar bij Halsema gebeurde dat als ik hem hoorde. En kun je iets meer over hem vertellen? Want ja, dit is dan hoe je hem ontmoet hebt eigenlijk. Hoe je hem hebt leren kennen. Wat weet je van... Over zijn? Nou, ik heb eigenlijk toen ik de. Toen ik, ik heb Kleinkunstacademie gedaan en eigenlijk al toen ik op school kwam, dacht ik op een dag wil ik een programma maken met liedjes of met het repertoire van Halsema. En toen ben ik onderzoek gaan doen en toen heb ik eigenlijk um, veel mensen in en om zijn leven gesproken. En nu weet ik een. Ik ben geen kenner, er zijn mensen die veel meer weten dan ik van Halsema, maar ik weet dat hij eigenlijk vooral. Hij heeft eigenlijk drie fases gekend. Uh, een hele grote piek eind jaren 60, begin jaren zeventig, waarin hij echt een beroemde televisiepersoonlijkheid was, waarin hij een cabaret trio had met Adelle Bloemendaal en Gerard Cox, waarin hij veel uh, uh, televisieprogramma's maakte. Toen heeft hij twee jaar lang een musical oh. gespeeld, een hoofdrol hier in Carré, twee jaar gespeeld en nu naar bed. En daarom, uit uh, die musical komt het, het beroemde lied Vluchten kan ik meer samen met Jenny Arjan. Annie M. Gismiet. ja. En toen is hij, daarna is hij nog met Gerard Cox, heeft hij een beroemde duo gevormd, wat ook een enorm Hit was. Thuis en, citeren wij nog regelmatig geen Ja geen nee. Ja, precies. Ja, ja daar wordt ook veelvuldig naar gevraagd. Van oh, en zeker ook met het ja, oog het op het concert. Ja, precies. Ja. Doe je dat dan ook? Nou, ik heb dat ja. tot nog toe geen. Kijk, ik heb ook nooit ik zeg halsen, geen maar, ja en geen nee. nee. Ik zeg geen ja. Ja, geen nee, inderdaad. Mm -hmm. <laughs> um, maar dan, uh, dat was zeg maar een hele populariteit. Zo, de eerste helft van de jaren zeventig. Daarna dacht hij: ik, ik breek artistiek gezien met Gerard. Ik wil alleen verder. Ik wil iets diepers. Ik wil. Ik wil meer schrijven, ik wil andere dingen schrijven. Was het te plat met uh, Nou, hij heeft letterlijk gezegd in een van zijn memoires. Ik heb geen zin om de rest van mijn leven radiospelletjes te percifereren. Mm. Uh, maar vanaf dat moment was het succes niet meer zo vanzelfsprekend. Dus hij is wel, uh, die liedjes die, we, die u net noemde, zeg maar, die zijn daar wel echt uit die tijd ontstaan. En het is pas, dat ze dan de derde fase na zijn dood. Omdat hij zo dramatisch snel ging en zo dramatisch vroeg kwam. Dus eigenlijk na zijn dood, dat heb ik een beetje van Marijn zijn zoon zo begrepen. Hij zei ja, je zou bijna kunnen zeggen dat de derde periode van Hals, maar eigenlijk de periode is na zijn dood. En dat iedereen hem nu vooral kent van voor haar. Voor haar dus ja. eigenlijk uit de top 2000. Dus die liedjes die eeuwig zijn. Maar is hij ook daarna weer een tijdje meer in de vergetenheid geraakt of niet? Nou ja... Ik dacht de hele tijd: waarom is er nooit eerder iets mee gedaan? Want ik, in mijn optiek was het een held. Maar dat kwam ook omdat op school Ruud Wijsman, de artistiek leider van de Kleinkunstacademie. zijn vaste pianist was. En die kon daar heel bevlogen over vertellen. Um, dus het was voor mij. Uh, ja, ik Bij jou in ieder geval niet. Nee, nee. nee het was, maar ik merk nu ook. Want ik heb dan de voorstelling nu hebben we gemaakt. We zijn nu in een reprise en we spelen nu nog een maand. Ik merk dat dat gewoon heel erg leeft bij de mensen. Dat ze heel blij zijn... dat het weer dichter bij de mensen gebracht En ja, wie zingt hem nu? Hoe noem je dat? Wie... Jij, oh, jij, ben, jij ja. zingt hem ook? Ja, hij zelf. Oh, ja. oh sorry, ja, ja. ik dacht nee, dat man, jij ja, ja. de voorstelling had opgezet. Je gaat, je gaat het zo nee. horen, ja. hoe het klinkt ja. ook. Want hij, hij gaat ook een stuk zingen, volgens mij. Denk je dat bijvoorbeeld zo'n als Ramses... Hè, dat dat ja. jou helpt eigenlijk? Want dat is, die, die tijd komt weer terug. Mensen denken, oh ja, zou jij daar misschien ook... Dan bedoel je dan specifiek die tijd? Of het feit dat nou weer ja, dingen... En dat mensen weer uh, niet alleen aan Ramses denken... maar ook denken, ja, potverdorie, je had ook nog Frans Halsema in die tijd. Ja, ook. ik denk sowieso... Tenminste, in mijn optiek is dat iets... Ik weet niet of we dat altijd gedaan hebben... maar dingen terugpakken van. Van vroeger, dus ook Zonneveld, de musical, Ramses de serie. Um, um, dingen terugpakken, eigenlijk die in de jaren zeventig heel populair Wat waren. Heb, heb jij die gezien, Barbara Ramses, of niet? Ja. De serie. Is je kijkt wel aarzelend van, moet ik er iets over zeggen? Nee, ja, ik, ik heb wel eens... Die, maar ik, ik ben niet zo, sorry, nee, daar oh ja. ben ik niet nee, helemaal ja, okay. een heel groot kenner. Maar ik ken Ramses uiteraard wel. Hmm. Ik heb ook het gevoel dat wij mensen alle heel erg behoefte hebben. Ik weet niet of we dat altijd gehad hebben, maar behoefte aan die tijd. Zijn jaren 70, 80. Maar uh... het zijn bepaald soort, dat is wel een bepaald soort um, rustige, fantastisch mooie liedjes. Mooie teksten. Je kan is daar minder nog... vluchtig dan het nu ja, is. Ja, dat is echt, als je dat ja. aanzet... Ik doe dat... Uit die tijd kan, kan je ook weer voor je kinderen. Lekker rustig. Nou ja, dat, dat voel ik me ook af. Of dat je dan aansprak. Okay, ja. je dat wel? Ja, zeker. Okay. Maar blijkbaar is dat dus ook wat de mensen aanspreekt. Die nu al hè, de voorstelling gezien hebben. Ja. En dat in de komende Sommige tijd mensen dat die aangeven. komen terug. Voor het feest de herkenning. Oh, en die willen dan ook weten. zie je dat nog of doe je dit nog? Kijk, ik heb het vooral uit liefde gedaan. Voor hem en voor het repertoire ook. En ook omdat ik vind dat chansonniers In de mannelijke variant. Zoals ik hem toch een beetje oh. zie. want dat is, ik, vond, ik vind Frans maar voor. Vooral voor mij was hij interessant als zanger en als liedjesmaker. Minder als cabaretier. Minder als cabaretier. En er zijn minder en minder mannen die dit doen eigenlijk. Gewoon uh, verhalend theaterliedjes zingen. Dus dat was ook een beetje mijn missie wat ik, waar, waar ik iets graag en mee En wil op, jij uh, zo goed mogelijk hem imiteren? Of geef je er gewoon een eigen... Ja, dat durfde ik niet aan. Dat wou ik ook niet. En vooropgesteld dacht ik, ja, ik ben ook een totaal andere persoon dan Halsema. Dus ik ga het op mijn eigen manier doen. Oké. Ik wil graag naar je luisteren. Wat ga je van hem zingen? Het liedje Ik Mis. Oké. Okay. Neem plaats. Hij loopt eventjes. Uh... Je hebt de gitarist ook meegenomen, Marijn. Voor mm -hmm. Jansen. Oké. Okay. We gaan hem begeleiden. Goed. Ik mis een gele de vinger op het randje van een sherryglas. Ik mis het wachten op de hoek. En zo als jij eraan komt in je spijkerbroek. Ik mis het altijd even plagen met. De haaltjes aan mijn sigaret. En het woordje, nou kom dan maar. Ik mis al elke lange autorit. Als jij dan zwijgend naast me zit. Dat kleine streelgebaar. En ik heb alles, wat een mens maar kan verlangen. Ik heb een vrouw, ik heb een huis, ik heb een kind. En waarom blijf ik dan aan kleine dingen hangen? Alsof het leven daarmee pas begint. Ik mis de kauwgom in je zak, die ik dan altijd terugvind, naast je nagellak. Ik mis je vinger op mijn arm, hij maakt me een klein streepje en ik voel me warm. Ik mis ons stiekem in de bioscoop, domweg gelukkig zonder hoop, hulp zoekend bij elkaar. Ik mis de angst dat deze keer misschien, een van ons tweeën wordt gezien en denken vast maar waar. Maar jij hebt alles wat een mens maar kan verlangen. Je hebt een man, je hebt een huis, je hebt een kind En waarom dus aan kleine dingen hangen Alsof het leven daarmee pas begint Ik mis je gele regenjas Waarop wat tranen gingen na sigarettenas Ik mis het woordje lieveling Dat zeggen moest, je weet dat dit zo niet meer ging ik mis de stem die er nu niet meer is, om te beamen wat ik mis. Die nagel in mijn hand, die nagel die wanhopig zei. Ik zal jou missen en jij mij, mijn lief, mijn misverstand. Wij hebben alles wat een mens maar kan verlangen. Een lieve vrouw, een lieve man, een huis, een kind. De kleine dingen waar we nu aan blijven hangen. Zijn het geluk waarmee verdriet begint. Marijn Broos, begeleid door gitarist Roy Jansen. Je zei je wil hem niet nadoen Marijn, maar is het heel moeilijk om hem na te zingen? Wel om zijn repertoire te zingen? Uh. Nou, wat, ik, wat ik heel leuk vind aan het repertoire... los van sommige textuele dingen... in liedjes die stammen uit een andere tijd... vind ik het heel tijdloos. Dus ik vind het vaak ook heel erg van nu. Dus het lukt me over het algemeen vrij goed... om het naar mezelf toe te trekken. Uh -huh. en doe, doe jij in, in de voorstelling ook nog... Uh, ja, uh, meer theaterstukken behal ja. behalve zingen? Ja, de, de, de, de, de theatervoorstelling... en ook zoals we willen in een luxe... chicere variant gaan doen in het concertgebouw... met veel muzikanten. Dat is eigenlijk één lange brief. Vandaar de titel, beste meneer Halsema. Die gaat over een jongeman van midden dertig die een brief schrijft aan een dood iemand met een prangende vraag voor aan het einde. En ik gebruik eigenlijk die brief waardoor ik de liedjes meteen ook in mijn eigen perspectief plaats. En ik kan daar, ja, ik kan daar eigenlijk alles door doen doordat ik het in een briefvorm schrijf. En het is heel dankbaar om te doen. En maandag is dat te zien in het Concertgebouw in een deluxe uitvoering. Ja. Wat, wat, wat, je eigenlijk wat is dat? Deluxe uitvoering? Nou dat is eigenlijk omdat ik wist dat ik in reprise ging met de voorstelling en toen had ik tegen mijn impresariaat gezegd van volgens mij moeten we dat doen tussen januari maart, januari, februari, maart 2014, omdat het dan 30 jaar geleden is. En toen gingen we dat doen. En toen dacht ik, ja, maar dan moeten we eigenlijk één luxe variant komen. Want ik heb ook een album gemaakt met uh, deze liedjes: met strijkers, met een gitarist, met een duet met Willem Nijholt. En zo gaan we dat in het concertgebouw doen. En daarna is het ook nog te zien verder in het land? Tot eind maart. Ja. ja. Oh, Oké, okay. goed. Dank uh, je voor het verhaal over Frans Hals. Oh, dat had je gezegd: hè, wanneer het in het Concertgebouw Ja, dat is maandag. 3 ja. maart. Ja. Ja. Goed, goed. Voor iedereen die ja. daar naartoe wil. Er zijn nog kaarten? Dus er zijn geen enkele kaarten meer. Voor te krijgen. Oh, oh het En ja, dan oh. moeten ze naar de voorstelling: de, de, iets minder Helaas, luxe voorstellingen Barbara, daarna. Ik ga te springen. Ja. Barbara, hartstikke bedankt voor je tops en flops. Ja, dit weekend lekker voetbal en schaatsen. Is volgende week je vader ook in. nog op vakantie eigenlijk? Ja, nee, ik hoop dat hij weer terug is dat hij weer terug. Goed, dan. Goed, hebben we volgende week Frits Barend. Maar dank voor deze week. Dank Marijn Brouwers, dank Roy Jansen. We gaan zo direct natuurlijk nog door. We gaan het hebben over Chinezen die ons veroveren. Hoe, hoe, ik hoef nog even op de naam. Op de naam. Huawei. Zo heet dat bedrijf. Gaat de Europese markt ja. veroveren. En Kees Bolman over de politiek. Tot zo. Ondertussen op de redactie van De Overnachting. Elke werkdag op tv...